Koningin Beatrix preesde de vaak kleinschalige initiatieven om zuinig met energie te zijn en duurzaam te produceren en consumeren. Ze noemden het positief dat het vaak jongeren zijn die zulke initiatieven nemen. Zoals vaker de afgelopen jaren heeft Geert Wilders op de kersttoespraak van de koningin gereageerd. Mijn hemel is de majesteit stiekem lid geworden van GroenLinks, vraagt de PVV-leider zich in een bericht op Twitter af. Vorig jaar reageerde Wilders smalend op de uitspraak van de koningin... dat de kracht van de samenleving ligt in dat wat verbindt... in plaats van in het vergroten van tegenstellingen. Diederik Samsom van PVDA is wel blij met de kersttoespraak. Hij interpreteert die als kritiek op het kabinetsbeleid... om de maximumsnelheid te verhogen... en minder geld uit te trekken voor natuurbeheer. In Nigeria is een reeks bomaanslagen op kerken gepleegd. De zwaarste aanslag was op een kerk in een voorstad van de hoofdstad Abuja... Daar ontplofte een bom tijdens een kerstviering. Tijdens zeker 25 mensen kwamen om. Ook in de stad Jos en in Gadaka in het noordoosten ontplofte bommen bij of in kerken. De bomaanslagen zijn opgeëist door de radicale islamitische groep Boko Haram. Nigeria is het land met de meeste inwoners in Afrika. Het noorden van het land is voornamelijk islamitisch. In het zuiden wonen vooral christenen. Het weer op de meeste plaatsen droog en ongeveer 10 graden. Morgen is het net als vandaag bewolkt en, het kan plaats en er kan plaatselijk wat motregen vallen. Ook dan wordt het ongeveer 10 graden. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen Moordrecht en Rotterdam Prins Alexander staat daardoor 4 kilometer file. Er zijn drie rijstroken dicht. Het verkeer kan alleen over de vluchtstrook. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort. Zandvoort heeft, het. heeft het en jij beleeft het. Sneeuw, warmte, Sneeuw. kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met nu, nu, zondag in Kennemerland. Was het een mooi bedrag, hè? In totaal 8,6 miljoen euro. Het glazen huis en dit was het Anthem daarvan. en uh, ah, Mooie. Mooi, uh. Out oh, to the bouncer. Studio Killers hoorde je. En daarvoor hoorde je nog uh, You Lose and the News. En If Is It. Jammer, we een wel hebben, Rudy. Ja, want dan kunnen we even losgaan in de studie, terwijl we heel weinig ruimte hier hebben. Maakt niet uit, maakt niet uit. Goedemiddag zondag in Kennemerland. Gewoon op deze eerste kerstdag zijn we er gewoon, 25 december 2011. Maar ik wil beginnen met een, uh, ja, wel tragisch nieuws. Ik denk dat we even stil moeten staan met een, ja, met iets heel ernstigs. Uh -oh, en misschien wel we even tien seconden stilte moeten houden. Oh. Het is namelijk vijftig uh, jaar geleden dat Flappy overleed. Dat meen je niet. Daarom tien seconden stilte. Nou dat was Flappie, oh. hebben we daar ook weer even bij stilgestaan. Hey Ruud, ik wil eerst even eerst ding zeggen, de beste wensen. Ja jij ook jongen, de beste wensen, eerste kerstdag, heb je al lekker een ontbijtje gegeten? Nee. Ja wel toch, een lekker hamburgertje van de febo. Ja net, maar ja, ik uh, <laughs> had eigenlijk verwacht dat ik ontbijt op bed kreeg, maar ja, dat uh, gaat alleen niet. Dat zit er niet in van. helaas. Heb je, uh, heb je vanavond nog kerstdiner? Ja, ik heb vanavond en morgen twee avonden achter elkaar. Het wordt uh, lekker eten, lekker dik worden aankomen. Heerlijk. Nou ja, deze uitzending zondag in Kennemeland een beetje een, een kerstuitzending. We gaan ook terugkijken op het afgelopen jaar 2011. Dat doen we met een, een jaaroverzicht. En het jaaroverzicht uh, is gebaseerd op het nieuws en op muziek. Kijken we wat het volgt programmaatje. De hele uitzending door zullen wij, um, door zullen wij uh, dat behandelen. En we beginnen zoals altijd met het nieuws van de afgelopen week... En we beginnen met Maurice de Hond. Die heeft, bekendgemaakt, die heeft bekend, zijn jaar voor zich bekendgemaakt. Hij heeft bekendgemaakt dat de op oppositiepartijen SP en D66. Die zijn over het gehele jaar de grootste winnaars in de peiling. De SP staat nu op acht zetels hoger dan een jaar geleden. D66 scoort vier zetels hoger. De grote verliezers zijn de regeringspartijen CDA en GroenLinks. CDA daalde in, uh, in een jaar vijf zetels. GroenLinks leverde er vier in. De coalitie zou nu met gedogen, uh, gedogen PVV erbij nu 71 zetels krijgen. Premier Rutte is door de parlementaire journalisten uitgeroepen tot politicus van het jaar. Vorig jaar was hij dat ook al. En dat is nog nooit eerder vertoond. Dat iemand de titel twee keer achter elkaar in de wacht sleept. Volgens het publiek was Emiel Roemer de politicus van het jaar 2011. Ja, mee eens? Uh, ja, ik volg politiek eigenlijk niet zo. Ik ben niet zomaar bezig. Maar ik moet zeggen, um, wat ik mee krijg van de politiek, vind ik dat Rutte het wel beter doet. Ja, ik ook wel. Ja, maar, maar ik vind dat um, Emmer Roemer het ook wel goed doet. Ja, op zich ook wel. Roemer, dus uh, gekozen door het publiek en uh, premier Rutte, gekozen door het uh, par parlementaire, de journalisten, politicus van het jaar. En een wel apart bericht, een 19-jarige rijlescursist, is een aankomende bestuurderscarrière ja, slecht begonnen. De Haarlemmer werd uh, tijdens een rijles aangehouden omdat hij drie keer te veel alcohol op had. De jongen was uh, wel met zijn instructeur een alcoholfuik ingereden. Eerder had hij tegen zijn rijleraar gezegd, uh, nog ontkend dat hij te veel gedronken had. Ondanks de alcoholwam die, hem om, die om hem heen hing. Ja, dat is wel heel raar. Is dan, dan moet die rijinstructeur toch wel ruiken? Die denken, Ik denk van stof. Ja, je ruikt nog alcohol en... Uh, ja, is dit nou even iets raars? Uit Haarlem, he? dus nog dichtbij in de buurt ook. Ja. ja vaag. Ik snap er niks van. De belastingdienst uh, begint na de jaarwisseling met een proef van speciale kastjes in bestelauto's. Die moet het privégebruik van de auto bijhouden. Die privé veel rijdt en zijn bestelwagen gaat dan meer belasting betalen. Maar wie nauwelijks ritjes maakt, betaalt minder. De gehate ritten rittenregistratie dan niet meer nodig. Ik uh, ken het. Ja, jij kent het. Is dat goed nieuws? Uh, ja, dan moet ik nog zien of dat echt uh, goed nieuws is. Ja, Want uh, ja we zitten nou, elke, ki elke kilometer die we, die we afleggen zeg maar, voor de zaak, die schrijf je op. Ja. Dus elke keer als je of naar de grote handen gaat of uh, naar de klant, of, dan moet je alles opschrijven. Elke keer bijhouden. En als je het één keer vergeet, ja, dan is het gewoon één pijn open en dan klopt het allemaal niet meer. Ja. En ja, het is heel fijn dat als je het aangehouden kost je toch aardig wat geld. Ja, ja, ja. ja okay. En ja, je hebt natuurlijk wel voordeel, we hebben een black box. In de in bestelbusjes. En dan kun je ze allemaal bijhouden waar je bent. En hoe laat en hoe hard je gereden hebt op welke zaak. Ja, dat zaad, is dus en, dit nu. Ja. Dat komt nu. Dat is nu verplicht. Ja. Met een proef komt er eigenlijk. En uh, we gaan verder met verkeersnieuws, want de verkeersborden worden aangepast. Nou, waarom dan? Nou, ze passen zich aan voor de, voor de mensen die kleurenblind zijn. Kleurenblinden zien een rood-blauwe stopbord, bijvoorbeeld als een onduidelijke grijze massa. Door een dun wit biesje aan te brengen tussen de twee kleuren, is dit euvel op te lossen. In ons land zijn zo'n 700.000 kleurenblinden. Ik ben kleurenblind, hè? Ik niet. Ja, ik ben dat, maar niet zo erg. Dat ik, ik zie gewoon elke bord goed. Enige wat ik niet zie, je hebt um, als je zo'n test gaat bij de, bij de dokter, ja. en dan zie je allemaal rondjes, en dan moet je dan een figuur of een cijfer of een letter inzien. Ja. En dat zie ik niet. Okay. En dan zeggen ze, ja, je bent kleurenblind, maar ik zie voor de rest zie ik alles. Ja, ik wil zeggen, die is hier op het neepje, dat zijn allemaal verschillende kleuren. Maar dat was, uh, zie ik hè? toch ook echt, ja. Maar. Um, uh, wat zou ik zeggen? Oh, ja, maar dat is... Uh, door dan ook over de hele wereld, toch? Want die borden zijn allemaal over de hele wereld allemaal hetzelfde. Ik, ik weet het niet. In ieder geval in Nederland wordt het nu aangepast. En dat is toch raar. Die komt een of andere Amerikaan. Die komt over hierheen. En die gaat hier rondrijden met een auto. En die zat er helemaal niks meer van. Ja, ja nou, ik, dat... denk die, ik denk dat de kleuren, kleurenwijziging ja, of zo gaat veranderen. Ja, maar dan, nog dan toch? Ah, toch. Honder, Honderden Nederlandse vrouwen die borstimplantaten hebben. Van de Franse merken PMP en M implants. Kunnen deze het beste laten weghalen. Het adviseert de Vereniging van Plastchirurgie In Frankrijk is bij acht vrouwen met zulke implantaten kanker vastgesteld De verwijderingskosten worden vergoed Maar het inbrengen van nieuwe implantaten is voor eigen rekening Belachelijk hè Ja, het is, uh, dus het is uh, Vrouwen kroken. hebben um, een tijd geleden bij dat bedrijf Gaan ze, het... laten ze hun borsten vergroten Of, nou, vooral vergroten denk ik En dan komen ze nou erachter dat ze kanker hebben ja. ik lekker dan wel nou, lekker hè ik ja. ken een meisje trouwens die dit net maar ik weet niet zo maar dit bij dit oh. merk P A P en M implants Weet ik niet. Nou ja, de, de verenigingkosten worden goed, de... Maar wil je nou nieuwe mooie grote borsten? Dan uh, is het weer een voor eigen rekening. En alle kranten schrijven over wat het nieuwe dieptepunt in de Nederlandse uh, profvoetbal wordt genoemd. Ajax kan een rustige winterstop wel vergeten. Zo kopte de Volkskrant. Normaal gesproken ligt er een diepe gracht tussen het veld en de tribune. Maar daar was deze keer een podium overheen gelegd voor de rolstoelers. En daardoor kon de Ajax-hooligan Wesley van Wee het veld opstormen. Hij is gearresteerd. En met zit, uh, zit met kerst in de cel. Ja, wat belachelijk zit. Ja, gaat... belachelijk hè. Ten eerste, waarom, waarom val je die keeper aan? Oké, okay, kijk, je, ik snap, je bent wel Ajax. Maar dan ga je toch niet een keeper van je tegenstander? Dan ga je toch niet. Uh, uh... Een schop uit willen delen ofzo Ja, het is toch belachelijk hij, um, Het was dus zo, het was tegen Ajax AZ Voor de beker En hij was uh, onder invloed van uh, drank En misschien ook wel drugs Ja, maar dat is zo makkelijk natuurlijk En hij, heeft, um, hij is het veld opgekomen En hij, heeft, hij wou uh, keeper van AZ aanvallen ja, Esteban. Maar Esteban Maar Esteban, die, heeft zichzelf laten, uh, die, die beschermde zichzelf En die heeft toen zelf zijn trap uitgedeeld ja. En die kreeg toen een rode kaart van de scheids ik vind het ook zoiets raars, moet ik zeggen. Ja, ook raar is dat. Dat, ja. dat een, een keeper, een supporter, eigenlijk helpt om de beveiliging te beveiligen. Nou, hij is ook van, hè? Ja, maar ja, het is een beetje een schrikreactie en helpt de beveiliging, want ze zou ook weer door willen, natuurlijk. En dan doet hij zoiets. En dan krijgt hij een rode kaart aan de scheidsrechter. Ik vind het een beetje apart. Maar anderlijk snap ik het ook wel. Want ja, die ook jonge kinderen die shit uh, die ja, kijken. Ja, En, die, ook zien, en die zien het gebeuren. En die denken, oh, als ik volgende keer moeilijkheid heb, kan ik dat ook doen. Ja. En dan, ja, dan krijgen ze het gezeik op de voetbalclub natuurlijk. De tussenstand was uh, 1-0 toen de wedstrijd werd gestaakt. Uh, wat er nu gaat gebeuren is nog niet bekend. En, alle uh, en afgelopen woensdag is André Kuipers in uh, de ruimte ingeschoten samen met zijn twee collega's. Een Amerikaan en een Rus. Een donderdagavond koppelde de, de, de <laughs> Soyuz capsule aan het internationale, internationale ruimtestation. Kuipers blijft in de ruimte tot mei 2012. En we eindigen met wat kerstnieuws. En uh, we trekken uh, ons de komende feestdagen niets aan van de recessie. Sterker nog, een overgrote meerderheid geeft evenveel uit als vorig jaar. 13% geeft zelfs meer uit. Slechts 15% houdt wel rekening met de recessie en geeft dus minder uit. Uit onderzoek blijkt ook dat champagne de favoriete drank is op oudjaarsavond. Nou, lekker toch? Ja, maar dat is het voordeel. Je hebt heel veel verschillende soorten champagne. Het dus is goedkoper wel... en wat duurder. Nou ja, maar je hebt ook uh, verschillende smaken van champagne zeg maar. Ja. En uit, uh, ook dit jaar gaan er 750.000 Nederlanders weg tijdens de kerstvakantie. Dat zijn er evenveel als vorig jaar. Wel blijven meer uh, mensen in ons eigen land. Zo 325.000. De andere helft gaat vooral naar Duitsland. Als een België en Oostenrijk populaire bestemmingen. Nou, ik denk dat het vooral over het wintersport gaat. Ja, dat denk ik ook. Nou, België heb je, kan je niet zo lekker skiën, maar Duitsland en Oostenrijk wel. En... Ik weet alleen of het sneeuw ligt. Lachen, een tijd geleden lag er nog geen sneeuw. Ja, er ligt nu, ligt nu sneeuw. Oh, Oké, okay. nou, nou dat is mooi. Kunnen die mensen lekker skiën? De sociale media mogen dan oprukken. Nederland blijft ook nog steeds fanatiek gewone kerstkaarten versturen. Dit jaar zijn er tussen de 160 en 7, 170 miljoen kaarten verstuurd. 8 op de 10 Nederlanders stuurt kerstkaarten. De meeste zaten afgelopen weekend kerstkaarten te schrijven jij een kerstkaart gestuurd? Ik heb er, nee, ik heb er geen één gestuurd, maar ik heb er wel, tenminste misschien mijn ouders hoor, dat zou best kunnen, maar ik, ik heb er wel heel veel gehad. Bij. Ik uh, heb ook niet gestuurd, ik doe er eigenlijk niet zo aan, maar ik heb wel een ontvangen. Ik heb uh, er nu vijf, denk ik, in huis, okay. van, van afgelopen weekend gekregen. Dus uh, mijn uh, muur hangt uh, vol met kerstkaarten. En als laatste iets uit een onderzoek, uh, is namelijk uh, geboren met kerst... Ben een kerstkindje is het enorm bijzonder. Tijdens de kerst worden er rond de 420 kinderen geboren. Dat is veel minder dan de 540 kinderen die normaal op een door de weekse dag het levenslicht zien. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek. Komt doordat de geplande bevallingen bij voorkeur niet tijdens de kerst plaatsvinden. Uit cijfers blijkt wel dat er tijdens de kerst wel veel kinderen worden verwekt. Ja, dat hebben uh, we dus hoor vaker. Het komt waarschijnlijk omdat ze dan uh, lekker eten en uh, ja, een drankje erbij. En, uh, en dan is het koud s'avonds. En dan gaan ze dicht tegen elkaar aankruipen. Ja, en dan komt het. Uh, en, dan van de de, de en dan komen de kerstkindjes. Hè? En dan gaan er dingen gebeuren waar we nu maar niet over praten op de radio. <laughs> We gaan even kijken naar de historische kalender vandaag in het verleden, 25 december. Het is eerste kerstdag, we vieren de geboorte van Jezus. Maar het is niet altijd op 5 december kerst geweest. Dat is pas sinds Julius 1, de bischop van Rome, deze dag uitriep tot kerstdag. Dat moet ergens gebeurd zijn tussen het jaar uh, 337 en 352. Daarvoor vierden we vierden de christene kerst op 6 januari, 29 maart of 29 september. Wat oud was je dus het doen? Ik heb geen idee, lang geleden Heel erg lang De ARD of de ART, die kennen we nu als eerste Duitse televisienet Begint regelmatige uitzendingen De eerste avond werd uh, vanaf 8 uur uitgezonden De uitzending duurt 118 minuten Veel kijkers zijn er niet In Duitsland zijn op dat moment ongeveer 5000 televisies toestellen 25 oh, december 1991 Tijdens een rechtstreekse televisieuitzending Maakt Michael Gorbachev bekend dat hij aftreedt als president Aanleiding voor zijn aftreden is het uiteenvallen van de Sovjet-Unie En de vormen van een Verband van de Staten die uh, vroeger de Sovjet-Unie vormden. 25 december 2010, voor het tweede jaar achter elkaar beleef Nederland een witte kerst en bijna heel Nederland ligt sneeuw. Het dikste pak soms zo 30 centimeter ligt in Limburg en Noord-Brabant. Een jaar geleden hadden we discussie. Hey, en nou zei je uh, vanochtend tegen mij: uh, dus geen witte kerst. Maar uh, er ligt welke uh, sneeuw in Nederland. Waar dan? Uh, als ik het goed heb in Brabant En aan de oost oostkant van Nederland Maar niet zoveel als vorig jaar Nee, niet zoveel, zoveel maar er heette. ligt nieuw. En um, vandaag de sterfdag van deze mevrouw Ik heb een uh, fragmentje opgezocht Het gaat namelijk over Rita Corita Ook wel Hendrika Oomstorm Dat is haar officiële naam En zij is zangeres van onder meer dit liedje Koffie, koffie, lekker man, Kiko. Een bakje koffie. de ballon. Rita Corita, sterfdag van haar dus vandaag. En uh, André Hazes vandaag in 1976 komt voor het eerst met een plaatje de top 40 binnen. Het nummer eenzame kerst dat uiteindelijk de vijfde plaats in de Hitlers bereikte. Hoor je zo meteen. En vandaag 25 december 1999 binnen van Marco Borsato komt de top 40 binnen. Stijgen nummer 1 en blijft er één week staan. FM.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 Misschien mag ik mijn kinderen nog wat geven Wat geven uit de diepste van mijn hart Vergeet André Hazes, eenzame kerst, Hij kwam uh, vandaag 25 december in, uh, even kijken, 1976 voor de eerste top 40 binnen. Daarvoor Marco Borsato kwam uh, 1999 vandaag binnen met Binnen, dat is toevallig hè? Ja. Zoals eerder aangegeven gaan we deze uitzending het jaaroverzicht uh, doornemen. Dat doen we met muziek en doen we met nieuws. Straks hoor je alles over uh, het jaar 2011 op muziekgebied, maar we beginnen met de nieuws. Wat was er ook weer gebeurd? We beginnen met de maand januari. Een grote overstroming teisert Australië. Het ging vooral om de stad Rockhampton. Een stad met 75.000 inwoners kan alleen nog via één weg vanuit het noorden worden bereikt. Het lijkt alsof Rockhampton midden op een eiland ligt, zei de premier. En Rijkswaterstaat heeft deze winter al ruim drie kwart van de voorraad strooizuid verbruikt. Dat komt neer op meer dan 100.000 uh, ton tot nu toe. Dat is meer dan de helft van uh, wat vorige winter nodig was om snel weer uh, schoon te houden. Toen werd 191.000 ton zout gebruikt. En bij het bedrijf Chemipak in Moordijk, waar een chemisch materiaal, uh, uh, materiaal uh, ligt op te slagen, bre uh, breekt een enorme brand uit. Na uren blussen was de brand onder controle. Weet je nog, die brand, grote brand in Moordijk, ja. nog steeds uh, problemen mee. Ja. Gaan we naar de maand februari. Na vele gewelddadige demonstraties in Egypte is president Mubarak afgestapt. De eerste dierenpolitie is een feit. Na enkele cursusdagen bij de dierenbescherming zijn de dierentoezichthouders aangesteld in kapellen aan de IJssel. Voormalig minister Camille Eurlings wordt de nieuwe directeur van KLM en gaat de, de vrachtdivisie van KLM Air France leiden. In Tunesië, Libië, Egypte en Oman is het onrustig. Ook in Jemen gaat betogen de straat op. Er vallen doden en gewonden en er komen vluchtelingenstromen op gang. Veel Nederlanders in de gebieden worden geëvacueerd. Ja, dat was wat hè. Februari. Het lijkt uh, niet zo heel lang geleden. Het is nog steeds gaande. Maar het begon eigenlijk na die uh, uh, protesten in Egypte hè. Ja. En daardoor was uh, Mubarak afgetreden. En toen dachten andere landen, dachten nou laten we dat ook eens doen. Want Egypte kan kunnen wij ook. En we gaan naar maart. In Japan is getroffen door een zware aardbeving. En uh, daarop uh, volgend een tsunami. Meer dan 14.000 mensen kwamen om. En de aardbeving en tsunami in Japan kwam de kerncentrale in Fukushima in grote problemen. Reactoren raakten oververhit, waardoor explosies en branden ontstonden. Radioactief materiaal kwam in het milieu terecht. Ijsbeer Knut, de publiekslieveling van dierentuin van de Duitse hoofdstad Berlijn, is overleden aan een hersingaandoening. Op YouTube zijn de laatste beelden van Knut te zien. Hij draait rondjes om zijn as en valt vervolgens achterover dood neer uh, uh, in het water. De ijsbeer werd bij zijn geboorte door zijn moeder verstoten en opgevoed door verpleger Thomas. En Nederland neemt deel aan de militaire acties van de NAVO in Libië. Onder meer F-16 gevechtsvliegtuigen worden ingezet. En als laatste, ja ik vond het heel apart nieuws. De 63-jarige Tieneke Geesink uit het Friese Harlingen is de oudste moeder van Nederland. Ze beviel van een dochter Megan. Geesink werd zwanger via ijseldonatie in het buitenland. Dat word, was wat hè? 63 word. en dan nog moeder worden. Ik vind het belachelijk. Ik ook. Niet doen. Nee nou ja. hè? Kan je dat het kind niet aandoen? Nee, inderdaad. Straks, ja, gaan ze oma. straks gaan we verder met de maanden april, mei en um, juni. Dat hoor je straks na nou, hello! Hier is Martin Solfek. It's gonna be a cold, cold Christmas. Is niet te hopen. Tot nu toe valt het mee. Het is nu uh, ongeveer, uh, wat zal het zijn? Iets van 9 graden warmer dan vorig jaar. Je hoort het daarna bij CFM Zandvoort. En daarvoor de je, Martin Zolwek. En hello. Zometeen gaan we naar het uh, regionieuws En gaan we een aantal mensen in Zandvoort um, beste wensen, uh, wensen. Ja, misschien ben jij het wel die we bellen. En uh, namens CFM, de beste wensen. Je hoort het zometeen naar de nieuw van Tiny Tempa. Oh.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 Time to sit and talk, I know she isn't sure Uh, what happens when the hourglass and love runs out Under one roof, one house And everything becomes so cold Baby, that's the only thing I wanna know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 Under one roof and one house, one house. And everything becomes so cold. so cold Baby, that's the only thing I wanna know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 De nieuwe van Tiny Timpa, Samen met Esther Dean. Is de nieuwe single Love, Suicide? Zondag in Cannibaland. Je op de Blijf op de hoogte. En we gaan even wat regio-nieuws doornemen van Zandvoort en omgeving. en beginnen met heel erg leuk en goed nieuws. Want onze Zandvoortse reddingsbrigade heeft afgelopen dagen flink zich laten gelden. Tijdens Serious Rescue. Een actie van de Nederlandse Reddingsbrigade ten bate van Serious Request. Serious Rescue, uh, Rescue uh, steunt deze actie met een vaartocht van drie dagen van Almere naar het Glazenhuis in Leiden. In totaal deden er 22 reddingsboten uh, boten uit de hele land mee. Zandvoort was vertegenwoordigd met twee boten. Die werden bemand door 12 vrijwilligers. Onderweg hebben de 180 varende redders een bedrag opgehaald van 12.500 euro. Waarbij het Zandvoortse twaalftal maar liefst 1200 euro heeft weten binnen te halen. Applaus. Ja, goed gedaan. Ik vind het uh, top. De bouw van een hek dat doet denken aan de omheiding van, van het voormalige concentratiekamp. Boegenbal mag doorgaan. Het kunstwerk dat het landgoed Groot-Bensveld... in Bensveld wordt gebouwd... is volgens de afspraken in de vergunning. Dat heeft de gemeente laten weten. Nou, oké. Okay. De Zandvoortse ja, Watertoren... Het. is door eigenaren, investeerders en een bank... afgelopen donderdag als object te koop aangeboden. Het object, waar niet veel mag worden gedaan... wordt door makelaar Sensen en Van Lingen... aangeboden door de, voor de prijs van uh, 2,1 miljoen euro... Iedereen die dit bedrag wil betalen voor het geme gemeentelijk monument... wordt een nieuwe eigenaar. Dat is toch wacht? Je kan gewoon de, de, de watertoren kopen. Nou, zou ik maar even doen. Wat, je nou van, wat <laughs> zou je nou van. Wat kan je nou het beste van die watertoren maken? Dat vraag ik me wel eens af. Zou je appartementen in kunnen maken? Of zou je misschien. Uh, uh, restaurant of zo, iets dergelijks? Ik heb geen idee. Radio -studio. Een radiostudio. Een radiostudio? Dat is misschien ook wel lekker, oh, idee. Misschien, uh... misschien was het al eens een keer gebeurd, <laughs> maar is het helemaal. Nee. Nou ja, ja, ik weet niet, ik heb het eigenlijk even van binnen gezien, maar uh, misschien een, uh, van een kroeg of zo, of een club een of zo. Een hele grote club. <laughs> Moet je die trap omhoog, helemaal naar boven, ja, en helemaal om. lam. Hup, ben je snel beneden weer. Daarom. Nou, in een vijver in de Zandvoortse wijk Park Duinwijk zijn een groot aantal vissen gestorven door een de, uh, defecte zuurstofpomp. De pomp zal zo snel mogelijk hersteld worden. We laat de gemeente weten. Tot die tijd zal een reservepomp worden ingezet. En voor de 15e keer organiseert toneelschuur Productie Starring. Onder begeleiding van de, van de jonge theatermaker Nicole Vervloed maken Haarlemse jongen van 15 tot en met 21 jaar een voorstelling in de grote zaal van de toneelschuur. Droom jij er, uh, er ook van om op de planken te staan? Ben je gemaakt voor de spotlights? Geef je dan op voor Starwing15 in Amazone. Kijk voor meer informatie op www.toneelschuur.nl. Inschrijven kan tot en met vrijdag 13 januari. De audities vinden plaats op zondag 22 januari. Meer informatie kan je vinden op www.toneelschuur.nl. Zometeen gaan we een aantal mensen in Zandvoort gewoon even vrijwillig bellen. En gaan we hun beste wensen wensen... Does hierfim Zandvoort, is dat even leuk? Dus um, als je luistert, hou je telefoon in de, in de aanschap. Aanslag. Aanslag. En je hoort het zo meteen in. Dan Hartman, zing je even mee. Relight my fire. Vijf zegt Dan Hartman, hoorde je en... Relight my fire! Zo, zondag in Canberland. Zondag, 25 december 2011. Eerste kerstdag, goedemiddag. En we gaan een aantal Sandvoorters even bellen. En we gaan hun beste wensen wensen. Voor, uh, voor Sandford, of uh, CFM Sandvoort. Nou, we gaan even kijken... ...of wat er wat wordt opgenomen. Barton Goedemiddag! Ik spreek met Rudy en Aldo van ZFM Zandvoort en wij willen u een... Uh, met, wie een ik? met Met Rudy en Aldo van ZFM Zandvoort. Ja? En wij Fijn willen u een hele fijne kerst wensen en hele fijne dagen. Dankjewel. En gaat het nog wat doen mevrouw vanavond met eten? Kerst Lekker kerstdiner? Nou, daar ben ik al mee bezig. Oh, Kijk eens. Wat gaat u eten? Ik heb een koude fit. Oh, heerlijk. Nou, hele fijne dagen en een hele fijne avond, hè? Dankjewel. Oké, okay, hoi. Bye. Volgende. Kijk, we doen weer even goede zaken, hè, voor de zandvoerders. Ik hoop dat ik hem nou goed uh, gelezen heb. Nee, Schrijf ik zo slecht? Dat ene nummer wel. Allemaal bezig met kerstdiner natuurlijk. Handen vies. en Telefoon niet opnemen. Met je hand in de kalkoen. Met je hoofd erin. Dat is Mr. Bean. Nou ja. <laughs> Na -na -na -na -na -na. Nou, of die zijn weg natuurlijk, zijn naar familie toe. Dat kan ook opneemt. Nou, volgende doe, hè. Volgende. It's the most wonderful time. slapen later geworden gisteravond wij hebben ook nooit geluk met zulke items later geworden gisteravond denk ik kerstavond met een bolle buik uh... misschien een kindje gemaakt een kindje worden verwekt <laughs> toch meer met kerst las ik misschien zijn helemaal bezig nou ik heb nog één nummer staan nou er maar wordt nog eentje twee, maar, uh... it's the most wonderful time nou vind je Nou, laten we hopen op de laatste. beste. Best, koud buffet. Waarom nou een koud buffet? Wat zou ze dan doen? Koude pasta denk ik. Pasta ja. salades, salades en zo. Brood. En zit je s'avonds op de bank en denk je, nou ik heb een goud item uitgevonden hoor. We gaan mensen uit Zandvoort bellen en we gaan uh, eerste kerstdag. En we gaan uh, ze beste wensen wensen. Ze nemen allemaal de telefoon op, nou mooi niet. Wat een ik geweldig heb één item hebben ik heb we één ik heb één nummer. Ja. Ik heb nog één nummer. Nou, we gaan straks twee uur doen gaan we nou, het nog een ja. keer proberen. Okay. Misschien een beter idee. Je wordt het zo meteen naar Band Aid. There's no need to be afraid. At Christmas time. It yeah. Fijne dag.